Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De leerlingen die een schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Florida hebben overleefd, houden op 24 maart een protestmars in Washington. Ze noemen het de Mars voor onze levens. Ze willen strengere wapenwetgeving en hopen dat scholen in de rest van het land zich aansluiten. Afgelopen woensdag opende een 19-jarige man het vuur op de school in Parkland. 17 mensen kwamen om en er vielen 14 gewonden. De schutter is opgepakt.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 De kroegbaas dacht dat hij en zijn gezin door de drie politiemensen bedreigd werden. Een strafrechtdeskundige noemt de actie een grijs gebied... maar juridisch waarschijnlijk nog net acceptabel. Dan voetbal. Ajax heeft gewonnen van Peck Zwolle. Het werd in Zwolle 1-0 voor de Amsterdammers met een doelpunt van Huntelaar. Eerder vandaag schoot van Persie Feyenoord naar een 1-0-overwinning op Heracles... en heeft ze Utrecht versloeg met gemak Roda, 4-1... De degradatiekraker FC Twente-Sparta eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later kan het in het noordwesten licht regenen. In het oosten vriest het licht. Morgen meestal bewolkt en af en toe lichte regen. Het wordt een graad of 6. Dit was de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment... Naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Goedenavond. CFM Klassiek op deze zondagavond, 7 uur tot 9 uur. En eh, we gaan vandaag weer een gevarieerd programma voor u neerzetten. En we beginnen vandaag met Lohen Green en dat is een compositie van Richard Wagner. Uh, het werknummer is WWV75 en uh, uit dit stuk draaien we de prelude uh, als voorbereiding op de eerste acte. Het wordt uh, uitgevoerd door het Gewandhaus uit Leipzig onder leiding van Andris Nelsons. Volgende stuk is een cello-sonate en wel nummer 2 no in F majeur, opus 99 uh, en daaruit deel 2 het Adagio Affatuoso, geschreven door uh, Johannes Brahms. Het stuk wordt uitgevoerd door Alexandre Tarot, die speelt piano, en jean Guyen Queiras die speelt cello. We gaan verder met de symfonie nummer 7, opus 70 B-141. En daaruit deel 3, het Scherzo vivace. De componist is Antonin Dvorjak. Tsjechische componist die later ook nog eh, naar Amerika zou gaan. En daarover zijn symfonie uit de Nieuwe Wereld schreef. Maar die hebben we vandaag niet. We hebben vandaag deze symfonie, nummer 7. Wordt uitgevoerd door het eh, Symfonia Varsovia... Orkestra onder leiding van Christophe Penderecki. De componisten, wel eens uh, Leentjebuur speelden met elkaars werken. Dat is niet ongewoon. En daar is het volgende ook weer een voorbeeld van. Het is een rhapsodie op een thema van Paganini. Uh, opus 43 en die, va dat, uh, die variaties, die, zijn die rhapsodie, die is geschreven door Sergei Rachmaninoff. Het wordt uitgevoerd door het Orkestre Philharmonique Loural... Onder leiding van uh, Dimitri Lis of Dimitri Lis. Orkesten zijn er in allerlei samenstellingen natuurlijk en dat kun je dan vaak zien aan het, uh, de naam. <coughs> en, uh, bijvoorbeeld een kwartet of een quintet of een sextet. In dit geval gaan we het hebben over een septet en dat wil zeggen zeven man, maar liefst. Een septet in uh, S majeur, opus 20, deel 2, Adagio Cantabile. Dat wil zeggen uh, heel rustig, maar alsof het gezongen werd. Zo mooi. Ludwig van Beethoven schreef het. En het wordt uitgevoerd door het OSM, de OSM Chamber Soloists. En die komen, als ik het goed begrijp, uit het Orkestere Symphonique de Montréal. Dus die gaan het voor u spelen. De volgende componist die aan bod komt in dit prachtige programma is Francis Poulain. Poulain, moet ik misschien wel zeggen. En um, het stuk wat we heten, heet uh, Souvenirs. En dat wordt uitgevoerd door uh, Edgar Moreau. En die gaat uh, tekeer op de cello. En dan hebben we ook nog uh, David Cadouche, En die speelt piano. Oh. Mm -hmm. van de componisten die over het algemeen wat minder uh, tot de grote jongens behoren, zeg maar, tot de overbekende dan wat extra informatie. Deze meneer heet Francis Jean-Marcel Poulenc en hij werd geboren op 7 januari 1899 en hij overleed op 30 januari 1963. En beide gebeurden dat in uh, Parijs. We gaan verder met eh, de pianosonate nummer drie van eh, in B-mineur, opus 58, deel 2, het scherzo morto vivace, oftewel schertsend en heel erg levendig, eh, van eh, weer een grote jongen in de componistenwereld, Frédéric Chopin. Eh, in Frankrijk eh, overleden eh, een woonachtig geweest, maar pol van oorsprong. Hij wordt uh, deze sonate wordt uitgevoerd door Eduardo Tobianelli en die speelt dan natuurlijk piano. En dan gaan we tot slot van dit eerste uur naar de Goldberg variaties van Johan Sebastian Bach. Die Goldberg variaties die schreef hij als een cyclus, eh, als een aria en dan daarna diverse variaties daarop. En dan sloot het weer af met een dezelfde aria. Het stuk werd oorspronkelijk geschreven door een dubbelmanualig klaversymbool, Dus een klaversymbool met twee klavieren om het zo maar eens even te zeggen. Uh, maar het wordt uh, ook wel heel vaak uitgevoerd op de piano en dat is eigenlijk wel een beetje jammer, want het is natuurlijk typisch voor Klaver Zimbol geschreven. Maar goed, uh, we hebben nu een piano uitvoering en uh, die is van Yi Yang en die speelt piano. Toch nog wat tijd over, vandaar nog een stuk extra. Die winterreizen D-911, daaruit deel 7, op dem Fluse. En dat is natuurlijk geschreven door Frans Schubert. Uitgevoerd in dit geval door de tenor eh, Mark Padmore en eh, Christian, nou, eh, bezuidenhout ja, Christian Bezuidenhout op piano. Bist du geworden, gibst keinen Scheidengrund.